Vijf jaar geleden, The White Lies, een band uit Engeland... Farewell to the Playground, dat is wat je van ze hoorde. En de band die heeft afgelopen avond op het podium van Paradiso gestaan. En vanavond uh, zijn ze ook nog actief in Denlanden... want dan treden ze op in de Evenaar in Eindhoven, The White Lies. Dus play Farewell to the Playground. Welkom, dit is het derde uur. De nacht hinkt anders hier bij de Vara op Radio 1... met in dit uur weer uh, de cabaretfragmenten en de column om met koppers zoals die afgelopen zaterdag te horen waren... op Radio 2. Een voort, muziek uit de Balkan, heb ik ook nog voor je klaarleggen. Maar eerst even aandacht voor een man... die vanavond ook een optreden doet in het land. Hij zal namelijk een eenmalig optreden geven... deze ronde in het Patronaat in Haard Haardem. En hij was in de jaren 80 en ook iets ervoor en iets daarna... het boegbeeld van de groep De Stranglers. Dan heb ik het over Joek... Huke Cornwell. Hier is hij nog eens een keer, ten tede van de Swenglers. 1985 Skin Deep. The One day the track that you climb gets steep. Your emotions frayed and your nerves are starting to creep. Just remember the days as long as the time that you keep. Brother, you better watch out for the community. Vanavond, dus in het patronaat in Haarlem met de optreden van Hugh Cornwell. Die uh, in het verleden dé zanger was van uh, de Stranglers. Show... uit de jaren 80 van de band het nummer Skin Deep. Als hij thuiskomt bij de vrouw die op hem wacht, voor melk en honing en een deken voor de nacht, leest hij op de muren: man, je bent een idioot. Ben je het weer vergeten. Ze is al jaren dood. En dan slaapt hij in. De figurant En hij weet het zeker De hele fraaie LP-mensen zijn gemaakt van dun papier van de Vlaming Jonas Winterland. Inmiddels is daar een nieuwe single van uitgebracht, althans in Vlaanderen. En dat nummer heeft als titel De Figurant Jonas Winterland. Dus Mary had a little lamp En dat brengt ons weer bij Paul McCartney. Het was een um, turbulent jaar voor Paul McCartney en de zijne. Hij had toen een, de single uitgebracht, Give Ireland Back to the Irish, waarin hij een uh, politiek statement maakte, wat hem niet in dank werd afgenomen. Genomen. Met name door de BBC, die de plaat daarom niet draaide, vanwege de politieke achtergrond. En uh, als reactie daarop ging hij wat uh, lievere liedjes maken. En dat bracht hem op het idee om uh, kinderliedjes uh, in een rockversie te maken. Mary had a little lamp is zo'n uh, kinderliedje. En uh, met een beetje gitaar bij een mandoline is het een aller aardes resultaat geworden. Alleen die songs Give Ireland Back to the Irish en Maria the Little Lamp. Die zijn nooit op een uh, CD, dan wel verzamel CD, verschenen. Vandaar dat ze nog maar eens een keer voorbij komen. En deze nacht ging het anders waarin het repertoire van Paul McCartney uh, een belangrijke plek heeft vanwege het feit dat er uh, een nieuw album van de man uit is gekomen. Nederlandse muziek nu kraak en smaak. Good for the city. There was a fire in the alley. All the rats had fled the scene. The bottleneck of human traffic. And their mobile phones Could not preserve the memory All of the photos and the stories Quickly buckled under The The bureaucratic indignation And its red ticker tape parade This would be good for the city Imagine it there looking oh so pretty This would be good for the city Imagine it there looking oh so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 Imagine it there looking oh so pretty This would be good for the city Imagine it there looking Maar het zijn slechts drie mensen die zich hiermee hebben bezig gehouden. Ze komen uit Leiden, ze noemen zich Kraken en Smaak. Ze zijn al zo'n jaren vijf bij elkaar. Chrome Waves. Chrome Waves is de titel van een jongste album. En Good for the City, de titel van uh, het singeltje... dat net van deze Leidenaren is uitgebracht. De nacht ging het anders bij de Varen op Radio 1. Muziek uit Servië. Zo klinkt dan zigeunermuziek uit Servië. Gypsy Manifesto, daar kan je deze balkanklanken op vinden. En dat wordt uitgevoerd door de broers Boban en Marco. Markovic. En die hebben dan samen het Boban en Marco Markovic Orchestra. Ze wordt Maar Dat staat voor Zigeunerleven. leven. Dat kan je daarop vinden op dat album en dat liet ik je net horen. Zodat ik leuks uitsprekers met de koppen van de afgelopen weken, met daar in de columns van Hans Lebbes en Wim Daniels. Verder is er het optreden van Evie de Visser. Maar voordat je gaat luisteren naar Hans Lebbes, even nog een, even nog een oude opname van de Beach Boys. luister je niet af wat zei Angela Merkel daar een prachtige waarheid vrienden luister je niet af vrienden help je Vrienden steun je en vrienden luister je niet af. Nederland is het land met de meeste telefoontaps per inwoners ter wereld. Vrienden luister je niet af. Nederland is kampioen e-mails bewaren. Vrienden luister je niet af. Wij hebben op elke 80 mensen een camera hangen in de openbare ruimte. Vrienden luister je niet af. Als de afgelopen twee weken iets duidelijk is geworden... is het wel dat Ivo Opstelten en Ronald Plasterk ons niet als vrienden zien. Wij worden op immense schaal afgeluisterd al heel lang en vrienden... Vrienden luisteren je niet af. Weet je wat ik zou willen? Dat de mensen die wij kiezen onze vrienden zijn. Dat ze voor ons aan de slag gaan. Dat Plasterk zegt wat er ook gebeurt. Ik ga die Amerikanen heel duidelijk maken. Dat ze met hun jatten van onze telefoongegevens afblijven. Dat wil ik. Dat Plasterk dat zegt terwijl hij al in het vliegtuig naar Washington zit. En dat in Nederland dan het terreurniveau naar code rood wordt opgeschaald. Dat het leger in opperste staat van paraatheid wordt gebracht. Alle verloven ingetrokken. Nederland zet zich schrap. Want Plasterk gaat naar Amerika. Dat Nederlandse militairen op tv verklaren dat ze willen sterven... voor ons recht op vrij telefoonverkeer. Dat zouden vrienden doen. Ik wil dat Ronald Plastek een lijstje maakt met alle Nederlanders die niet afgeluisterd willen worden, en dat ik op dat lijstje sta. En als de NSA Nederland afluistert, dan wisten ze dus wat er gebeurde bij de Rabobank. We gaan ze aanklagen. Wie afluistert, heeft ook de plicht misdaden te voorkomen. Dan hadden ze moeten ingrijpen. Want dat doen vrienden. Dan had er boven Nederland een drone moeten vliegen. Want zo doen de Amerikanen dat. Die hebben lijstjes met namen van vijanden en drones. En dat er dan een Libor mannetje van de Rabo in de tuin zit, gewoon in Blaricum. Zijn vrouw, zijn prachtige vrouw, stapt net uit het zwembad en geeft hem een verdiende massage. Maar dan heb je ent op het einde. Ze praten nog wat na of ze dit jaar wel of niet naar de Malediven zullen gaan. Ze draait zich om om de margarita van de buitenbar te pakken. Je hoort poef en je ziet een zwartgeblakerde tuinstoel. Zo, die fraudeert niet meer. Dat bankmedewerkers spontaan hun bonussen op goede doelen storten. Dat doen vrienden. En dat iedereen die een hypotheek heeft bij de Rabobank morgen opbelt... naar het kantoor gaat en zegt... ik ga deze maand een grote aankoop doen. Kunnen jullie de volgende maand de hypotheek een patiëntje lager doen? En dat de Rabobank dan zegt... ja hoor, geen probleem maat. Kijk, dat doen vrienden. Ik wil dat Ivo opstelt er klink en klaar op de tv verklaart. Wij luisteren u alleen af als u tot over uw nek in de drugshandel zit... en wekelijks met uh, holleder een haringje hapt. En anders nooit, dat zouden vrienden doen. Ik wil dat Ivo Opstelte, die 70 miljoen die de Rabobank heeft betaald om strafvervolging af te kopen, teruggeeft. Dat Ivo voor het hoofdkantoor van de Rabobank gaat staan met een enorme stapel briefjes van 100. Zijn broek naar beneden doet en roept, ik veeg hier mijn reet mee af. Zo. Ik veeg hier mijn reet mee af. En dat hij dat ook echt gaat doen, zes hoe lang. Met een juichende menigte eromheen die scandit: Ivo, Ivo... <tieden> Iemand bevochtigt zijn lippen, iemand dept zijn voorhoofd. Ja, er is zelfs een vrouw die zijn voeten wast. Ivo, Ivo. En dat iedereen die gefraudeerd wordt, wordt opgepakt en wordt aangeklaagd wegens piraterij. Ja! Piraterij op het land, dat is dubbel erg. Zodat elke bankmedewerker voortaan weet: don't fuck with Ivo. Dat zouden vrienden doen. Ik wil een overheid die aan mijn kant staat. We hebben problemen met Rusland. Die hebben een nare anti-homo-wet en onze diplomaten in elkaar geslagen. Ik wil dat wij in Moskou een nieuwe ambassadeur neerzetten: Geer en Goor. En die zijn onschendbaar. En dat ze de hele dag hand in hand over straat lopen: onschendbaar, onschendbaar. Over het rode plein, lul uit je broek: onschendbaar, onschendbaar. Het zou een top-tv-programma worden. Ik ga zeker kijken. Dat zouden vrienden doen. Weet je wie een echte vriend is? Sven Kramer. Die is geweldig. Die heeft zogenaamd een nieuw snel pak. Maar hij is gewoon een extra langzaam pak. En hij is zo goed dat hij daarmee toch alles wint. En dan wil iedereen voor de Olympische Spelen zo'n nieuw snel pak. Wat gewoon een langzaam pak is. En straks in Sochi draagt iedereen dat nieuwe pak. En dan staat Sven in zijn oude snelle pak. Gaat iedereen weer voorbij. <lacht> Kijk, dat doen vrienden. Maar wij worden afgeluisterd. Door onze eigen overheid. Onze overheid, dat zijn niet onze vrienden. Dank jullie wel.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 Te bestaan. Jarenlang was Hives een prachtige manier voor vooral jonge mensen om met elkaar in contact te blijven. Hives gaat zich vanaf december volledig toeleggen op Games. Dat is schokkend nieuws. We gaan erover praten. Aan tafel zijn aangeschoven twee gedupeerde... Uh, wat, wat, wat zijn jullie eigenlijk? Ja, wat denk je zelf? Ik zit te kijken, maar ik kan jullie niet helemaal thuis brengen. Ik ben een dansende banaan. Ja, nou zie ik het ook. En, en u, bent, u bent gewoon een banaan? Nee, ik ben geen gewone banaan. Ik zit hier nou privé, maar ik ben ook gewoon een danser. Mm. Nou, heel even dan. Komt-ie. Ja, nou zie ik het ook. Ik zit met twee dansende bananen aan tafel. Nee, ja. Hartstikke leuk. Ja. ja, nou niet echt, want ik ben straks werkloos. Ruim tien jaar voor Hives gedanst. En dan in één keer, bam, wordt de er stekker eruit getrokken, Dolf. Ja, waar, waar was je toen je het hoorde? Ik stond zelf achter een bericht van een of andere Marielle Hurkes of zoiets. Super chill weekend gehad, GHB rules. En... Uh, daar sta jij dan achter? Ja, dan dans ik daar feitelijk om die woorden kracht bij te zetten. En de ene keer lukt dat gewoon beter dan de andere keer. Daar zeg ik heel eerlijk bij. Ik, uh, ik heb ook wel eens mijn dag niet. En, en jij, waar was jij toen je het hoorde? Uh, ik stond midden in een bericht te dansen tussen een bonkend hart en een juichend uh, klavertje vier. Okay. Wat was het bericht? Uh, hey Suus, was je al naar huis? Ik ben een soort van ontmaagd achter de discotheek. En daar stond ik dus te dansen. Tussen de bonk en hart. En het klaar vier. Ja, vier. Hoe kan je nou een soort van ontmaagd zijn? Ja, de, dat weet ik niet. Ik doe ook maar gewoon mijn werk. Ja, wij, zijn, wij zijn geen copywriters, Adolf. Wij zijn dansers. Tenminste nog wel, want over een maand is het sloes. En, en, en dan, wat gaan jullie dan doen? Ja, wat gaan we doen? Dat is een goede vraag, Adolf. Uh, moet je luisteren. Wij zijn hier jaren geleden ingerold. Ik ben inmiddels 49. Dus volgend jaar staat Abraham voor de deur. Mm -hmm. Ik zie het somber in. Kijk, tandarts hoor ik niet meer. Nou ja, kijk, ik ben zo verstandig geweest om, uh, om jaren geleden een, een studie op te pikken. Met het hele idee van, kijk, als dit ooit stopt, weet je wel, dan, uh, ja, dan heb ik in ieder geval nog iets achter de hand. En, en, en wat heb jij gestudeerd dan? Uh, wegenbouwkunde. Vraag me niet waarom, maar ik ben koemlaude afgestudeerd. Ja, maar hij is ook een stuk jonger, hoor, als mij. Ja, ja ik word in maart, word ik uh, 29. Dus, uh, ja, ja. moet je kees is 20 jaar, hè, Schilter? Ja. ja, goed. Ja. Heer de Bananen, wat gaan ja. jullie doen? Ja. Uh, ja, nou ja, ik ga dus uh, meedenken over de verbreding van de A27 tussen Gorinchem en Breda. <lacht> Want, uh, meedenken en je luisteren, ik heb inmiddels een behoorlijke vinger in de pap, dus... Uh, ja. Ik kom er wel, dolf. Ja, en, en, en jij? Ja, goede vraag. Ja, wat ga ik doen? Danzen de banaan ik ben 49. Uh, ik krijg al een paar bruine plekken, dus... Uh, <lacht> ik, uh, ik heb gesolliciteerd op een fruitautomaat en de leader van de bananensplit, maar uh, tot op heden heb ik daar nog niks van gehoord. <lacht> Oké, okay, wat, wat, wat gaat het worden, denk je? Nou, ik ga straks in ieder geval eerst even naar de bananenbar. Uh, solliciteren? Nee, gewoon even lekker kijken. Dankjewel, tot ziens. That's the way, the way you do it. Do it. Get your money. money for nothing. get your chicks for free. We got some in-store microwave. Store.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 De Rabobank, de rots in de branding. De bank die van een broodtrommeltje een reiskoffer maakte. 774 miljoen euro moet de bank betalen... omdat medewerkers zichzelf jarenlang verrijkten... door te sjoemelen met rentepercentages. Mailt de ene Rabobank-medewerker aan de andere... Ha, kerel, duw jij de Liborrente wat omhoog scheelt met 1 miljoen? Mailt de ander terug... Oké, okay, makker, geen probleem, ik ben toch je Liborhoer? De hoerenleenbank. Wie had dat kunnen denken? Nou ja, er was natuurlijk al wel iets mis bij de oprichting van de bank in 1898. Toen moesten er twee banken komen. De Raiffeisenbank voor protestanten en de boerenleenbank voor katholieken. Daar bestaat een uitdrukking voor. Twee geloven op één kussen, daar slaapt de duivel tussen. Dat was de geldduivel. Een van de oprichters van de Boerenleenbank, Pater Gerlachus van den Elzen, de Boerenapostel, had een grote weerzin tegen Protestanten. Hij meende zelfs dat Protestanten nooit in de hemel zouden komen, terwijl in zijn tijd nog niet eens bewezen was dat de hemel bestond. Nu weten we dat de hemel een eindeloze glijbuis is met hicksdeeltjes om je heen. Ik had meer iets anders bij voorgesteld. Niet dat ik hoop dat dat stuk of zeventig jonge sletten op me zouden liggen wachten. Ik heb geen sletvrees, dat is het niet. Maar de hemel als hoerentent lijkt me niks. Het valt me echter ook tegen dat het een soort van eeuwige glijbaan is. Maar qua Rabobank heb ik notabene een broer die er jarenlang gewerkt heeft. Hij kende alle rekeningnummers van de Rabobank-klanten uit het dorp uit zijn hoofd. Dan kwamen we iemand op straat tegen en kon ik bij wijze van spreken groeten met hun Rabobank-nummer. Goedemorgen 1014-05618, hoe is het? Maar hij deed er verder nooit mededeling over, dus niet hoeveel die mensen op hun rekening hadden staan. Tweede, dat waarschijnlijk ook uit zijn hoofd is. Nee, de Rabobank was bij mijn broer in vertrouwde handen. Van Rentes had hij nooit gehoord, laat staan van hoeren. Begin dit jaar nog heb ik ergens voor de Rabobank een voordracht gehouden... bij een ontbijtbijeenkomst met bestuurders en ondernemers. Een verslaggeefster van de Volkskrant was erbij als getuige. Er lag sneeuw. De omgeving oogde paradijselijk. De Rabobank leek de allervriendelijkste bank te zijn van de hele wereld. Mensen sloegen elkaar op de schouder. Er waren gebakken eieren, Er was spek. Er was zelfs iemand die aan een bord vol met spek zat die zei... Heerlijk duurt het langst. Niets wees erop dat op hetzelfde moment elders in het land... Rabobankmedewerkers aan het huren waren met rentepercentages. En dan heb ik ook nog een schoonvader gehad... die kassier was bij de Boerenleenbank in Vlierde. Een plaatje in de Peel. De Rabobank bestond toen bij hem thuis uit een gedeelte van de huiskamer. Mijn schoonvader staat dan in het jubileumboekje van de bank... toen de bank in Vlierde 50 jaar bestond... In al die 50 jaar kwam de totale inleg niet boven de 500.000 gulden, geloof ik. En nu moet de bank dus 774 miljoen euro aan rente betalen. Nee, aan boete. De doping bij de Rabobank-wielerploeg was natuurlijk al een teken aan de wand. Doping. Twee keer ping is een woord voor geld. Ping, ping. Er had een belletje moeten gaan rinkelen. Doping. Ja? En toch zou ik om clementie willen vragen voor de Rabobank. Niet vanwege mijn broer, niet vanwege mijn schoonvader... Niet vanwege die ontbijtvoordracht, maar vanwege mijn ouders. Ze zouden hun hele leven nooit op reis zijn geweest... als de Rabobank op een zeker moment geen reizen was gaan organiseren naar Valkenburg. Meerdaagse reizen wel te verstaan. Dus dat ze in Valkenburg ook bleven slapen. En dat ze daardoor met een koffer op reis gingen op vakantie... terwijl mijn vader voor die nooit verder was gekomen... dan met een broodtrommeltje onder de snelle binders van huis naar zijn werk fietsen... en terug vijftig jaar lang... Ze konden bij die reis naar Valkenburg instappen op het kerkplein in het dorp. En anders was de Rabobank nog wel zo vriendelijk geweest om ze thuis te komen ophalen. Van broodtrommeltje tot reiskoffer, dankzij de Rabobank. Ze zijn dood, mijn ouders. Maar als er in de hemel in die eeuwige glijbaan onverhoopt toch weer met geld wordt gewerkt... met entreegelden, casinomuntjes, met hypotheek en aftrek... dan weet ik zeker dat een eerste vraag daar aan de geldengel is geweest. Hebben jullie een Rabobank? Leuk, zuid met koppen van afgelopen week. Waarin je de columns kon horen van Wim Daniels en Hans Lebbes. Verder was er het optreden van Eefje de Visser. En tussendoor hoorde je ook nog een oude opname van de It's Money for Nothing. En. Zojuist hoorde je dan Heaven, Emily Sandé, die daarmee wereldberoemd werd. De nacht in anders bij de vader op Radio 1. De volgende man is een globetrotter. Hij komt oorspronkelijk uit Puerto Rico. is op een gegeven moment in Vlaanderen verzeild geraakt, Gent. En afgelopen jaren toen vertoefde hij in New York. Maar hij is weer terug in Gent. En meteen heeft hij een nieuwe plaat in België laten uitbrengen. Hier is die Gabriel Rios. De nieuwe single heet Gold. Kiss your mouth and swallow you home. And homed in my claim like a lonely, foam deniner, Wavered and skinny for dust in the wound from that homing wall.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 Guess I'm gonna Deze, uh, plaat, deze nieuwe plaat van uh, Gabriel Rios. En wat ik al zei, hij komt oorspronkelijk uit uh, Puerto Rico. Is in uh, Vlaanderen verzeeld geraakt. Daarna omzwervingen. In de Verenigde Staten weer terug in uh, zijn tweede vaderland. En dat is dan Vlaanderen. Gold, de nieuwe single van uh, Gabriel Rios. En een album komt eraan. Nog één uur de nacht klinkt anders zo dadelijk na het nieuws van vijf uur. Met daarin ook weer aandacht voor uh, drie liederen gezongen in de Franse taal. Jawel, de drie chansons op een uh, rijtje. En uh, Brigitte Bardot is een van uh, de artiesten die dan uh, voorbij zal komen. Zover zijn we echter nog niet nog even.